11 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Je bent nooit te oud om te leren. Maar geldt dat ook voor je eet- en beweeggewoontes. In het laatste half uur van Spraakmakers Gewoon Gezond. De missie van oudere wetenschapper David van Bodegom. En psychiater Anne Spekkens. Die richt haar blik op alles wat er allemaal zogezegd tussen de oren zit. Na het NOS Journaal met Lieslotte Thomas. De politie heeft in Utrecht vuurwapens, explosieven en gestolen politiekleding gevonden. Ze lagen in meerdere huizen en garageboxen. Het gaat onder meer om handvuurwapens, een uzi, een handgranaat, spullen waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd en een gestolen Audi. Drie mensen zitten vast. De teruggevonden politiekleding was eind februari gestolen... bij een overval op een pakketbezorger in Utrecht. De spullen werden ruim twee weken geleden al gevonden... maar vanwege het onderzoek maakte de politie het nu pas bekend.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 Niet eerder kreeg een Zuid-Koreaanse oud-president zo'n hoge straf, zegt correspondent Marieke de Vries. Het is een land waar andere presidenten ook veroordeeld zijn voor corruptiezaken. Maar deze straf is eigenlijk nog nooit opgelegd voor iemand die president is geweest in het land. Hoogstwaarschijnlijk gaat ze in hoge beroep. Dat zal ze dan nog steeds allemaal of mogen wachten in de gevangenis waar ze nu zit, wat een redelijk luxe verblijf is. De Britten spelen met vuur in de zaak rond de vergiftigde oud-spions Kripal. En daar zullen ze spijt van krijgen, zei de Russische VN-ambassadeur in de Veiligheidsraad. De Britten zeggen dat Rusland achter de vergiftiging zit, maar volgens de Russische VN-ambassadeur is zijn land het slachtoffer van een haastig opgezette en slecht onderbouwde lastercampagne van de Britten en hun bondgenoten. Bij Brakel in Gelderland is gisteravond zeker één man omgekomen... toen zijn auto in de Waal belandde. De politie denkt dat er meer mensen in de auto zaten... en doet daarom onderzoek in de Waal. Het beroemde natuurpark Yosemite in Californië gaat een paar dagen dicht... omdat er overstromingen dreigen door de vele regen. Campings en huisjes in het dal van de vallei blijven tot het eind van het weekend dicht. Yosemite trekt elk jaar meer dan 3 miljoen bezoekers. De Australische regering is geschokt door de dood van 2400 schapen. De dieren werden vorig jaar met ruim 60.000 andere schapen... op een schip naar het Midden-Oosten gebracht. Door de hitte overleefden meer dan 2000 schapen de reis niet... Dierenactivisten hebben nu beelden van de dode schapen naar buiten gebracht. De Australische minister van Landbouw spreekt er schande van. I've seen that footage en ik was absolut shocked and gutted. En uh, it was just total bullshit uh, that what I saw uh, is, is taking place. De minister eist dat bedrijven meer doen voor het dierenwelzijn aan boord... anders mogen vrachtschepen niet vertrekken. Er zijn de afgelopen tijd veel meer elektrische auto's gestolen. De eerste drie maanden van dit jaar waren het er 80 tegen 31... in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Vooral Toyota's zijn doelwit. Waarom juist dat merk populair is, is onduidelijk. Vermoedelijk worden ze naar het buitenland verscheept. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt vanmiddag 12 tot 16 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten. Morgen wordt het 18 tot 21 graden. Zon en bewolking wisselen elkaar dan af. ANWB Verkeersinformatie met een half uur vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Venendaal en Maren zat 7 kilometer door een ongeluk. Um, je kan er langs via de af- en oprit, want de rijbaan is dicht. Verkeer richting Utrecht rijdt het beste om via Barneveld over de A30 en de A1. Op de A16 Antwerpen-Breda staat voor het knooppunt Galder 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is hier een kwartier. De N201 vanuit Hilversum, daar staat tussen Loenen en Vinkenveen 2 kilometer. Vertraging is een kwartier. En het is weer druk bij de outletwinkels in Roermond. Op de N280 vanuit Moensje-Klappach naar Roermond, staat tussen de grens en Roermond 6 kilometer. De vertraging is drie kwartier. Vanavond in Goed volk.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 En gewoon gezond vanuit Corpus in Oegsgeest vandaag met columnist Roos Slikker... voedingshoogleraar Jaap Seidel, Frederike Jacobs is van het zorgtechnologiebedrijf Smart Health... psychiater en hoogleraar Anne Spekkens is er en verouderingswetenschapper David van Bodegom. En in het laatste half uur richten we ons op onze mentale gezondheid. En dan klinkt al snel het begrip mindfulness. Vorige maand bleek bovendien nog eens uit cijfers van het CBS dat we in Nederland steeds ouder worden. David van Bodegong die heeft een missie om dat op een aangename en gezonde manier te laten gebeuren. En dat hoeft dan niet eens zo ingewikkeld te zijn. Verder dwaalt collega Roy Herkens rond in Corpus waar. Ja, het interactieve deel nu. Ik heb net een selfie van mijn toekomst uh, gemaakt. Nou, gelukkig rook ik niet, want jemi nee, daar word je niet bepaald uh, knapper van. Ik had zelf ook die foto van de week laten maken. Stel dat je rookt, en dan zie je dus je gezicht. We hebben hem ook op Instagram en Twitter gezet. Maar wel heel groot erbij, dit is niet hoe ze er echt uitziet. Want dat is inderdaad vol met rimpels en een hele valige huid wordt het dan. Ja, het wordt er niet, niet mooier op, laat ik het zo zeggen. We worden wel met z'n allen steeds ouder, dat niet alleen. We blijven ook nog eens langer fit. Dat blijkt dus uit de meest recente prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En nou, David van Bodegom, verouderingswetenschapper, zal er alleen maar blij mee zijn. Want dat is ook de missie die je voert. Welkom, nogmaals. Dank je wel. Um, eigenlijk ontstond het tijdens de studie geneeskunde... dat je gepassioneerd raakte, gefascineerd raakte door de verouderings. Ja, ik vroeg me af waarom muizen binnen, binnen een jaar of twee jaar oud worden... en versleten zijn waarom mensen... In 80 jaar of 100 jaar soms versleten zijn en een schilpad in 250 jaar. En dat proces intrigeerde mij. Mm -hmm. En uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan in Afrika. Waar ik heb gekeken hoe mensen verouderen in een heel, in een heel andere omgeving. En uh, ja, op sommige gebieden werden ze eigenlijk veel gezonder ouder dan Nederlandse ouderen. En nu uh, heb ik het tot mijn missie gemaakt om ook de Nederlandse en, en Westerse ouderen gezonder ja. oud te, te laten worden. Want de gemiddelde leeftijd ligt lager daar, volgens ja. een stuk lager ja. volgens mij. Maar, maar er zijn minder klachten, welvaartsklachten, moet je het zo zien? Ja, veel van de dingen die wij ouderdomsziekten noemen... zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker... Dat zijn, voor, dat zijn ziekten die voor een groot deel ook door onze leefstijl uh, beïnvloed worden. En onze welvaart heeft een heel mooi en lang leven voortgebracht. Mm -hmm. uh, maar ook welvaartziekten... En uh, dus het dit laatste rapport van het CBS, hè, dat, daar was ik op zich wel blij mee. Hè. Dat, is, dat, dat, dat, dat is een proces wat al 150 jaar speelt. Hè, dat we steeds ouder worden en ja. ook uh, steeds uh, langer fit zijn of ons goed gezond voelen. We hebben ook weinig beperkingen. Uh, tegelijkertijd, uh, dat komt omdat we beter zijn geworden in het repareren van dingen die kapot zijn. Als je nu een hartinvaart krijgt, dat is een heel team en een, en een AED hangt hier. En je hebt een ambulance en gedotterd. En, Um, maar we zijn eigenlijk nog niet zo goed in het gezond houden van mensen. Want mensen hebben wel meer last van chronische ziekten... die ze op jongere leeftijd al krijgen. Dus ik uh, ja, vond ik wel een belangrijke nuance bij dat, dat jubelbericht... van nou, we worden allemaal steeds ouder en langer gezond. Nou, dat is, dat is maar deels waar. Er zijn, allerlei, dus, er zijn een miljoen mensen in met diabetes... Wat, wat in principe een, een leefstijlziekte is. Mm -hmm. De ouderdomssuiker uh, in ieder geval daarvan. Um, tegelijkertijd zie je dat er ook grote verschillen zijn binnen Nederland. Dat lang niet iedereen lang gezond blijft. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook al wat u, en Israël aangaf. Hè? In het verschil in hoe gezond men eet uh, qua leeftijd, maar ook hoogopgeleid, laagopgeleid. Ja, dus het verschil begint al heel, op heel jonge leeftijd. Ja. Ja. En dat is belangrijk om dat te voorkomen. Ja. Ja. Het gaat het hele leven door. Dus je ziet dat, dat uh, hoogopgeleide mensen in Nederland, die leven zeven jaar langer dan de laagstopgeleide opgeleide mensen. Maar belangrijker nog, ze leven... 19 jaar langer in goede gezondheid. Waar een laagopgeleide Nederlandse man tot 54 zich goed gezond voelt... voelt een hoogopgeleide Nederlandse man zich tot 72 goed gezond. Dat is een verschil. En dat komt niet omdat die hoogopgeleide man met zijn salaris naar betere dokters kan. Dat komt omdat hij een gezondere leefstijl heeft, een andere leefomgeving. Uh, hij rookt minder, heeft minder last van overgewicht. Uh, en in principe zou je dus uh, ook die andere 80% van Nederland gezonder oud kunnen laten worden. Ja. Als het je zou lukken om die gezonde leefstijl... van die hoogopgeleide Nederlander uit te rollen over de rest. Het kwam via twee pijlers eigenlijk, hè? om te beginnen de beweging. Ja, we hebben heel veel gehad over voeding. En voeding ja. is ook belangrijk. Uh, je kunt heel, heel lang discussiëren over wat voor soort voeding. Maar het is dus vooral overconsumptie. Wij eten te veel eigenlijk. Dat is een groot probleem. Um, en daarnaast is, is beweging. Uh, ja, daarvoor weten we dat het een gunstig effect heeft op heel veel aspecten van dat verouderingsproces. Je krijgt een sterke botten van, sterke spieren. Daardoor ook een betere suikerregulatie. Het is goed tegen hart- en vaatziekte. Je slaapt er beter door. De stress kan verlaagd. Dus bewegen, dat is echt iets... Iedereen moet iedere dag een uur naar buiten toe. En, en dat zou al heel veel... Uh, voor heel veel kwalen al heel goed zijn. Ik dacht dat een half uur dat dat het ja, Voor mij moet je een uur. Een uur. Ja. Een half uur eigenlijk bewegen per dag. Ja, nou, maar goed, De meeste mensen, mensen dan... smokkelen dat al een beetje gedurende de dag bij elkaar. Ja, en het is volgens mij ook weer een verschil... als je een half uur intensief beweegt... maar de rest van de dag zit je op je achterste. Ja, zeker. Dus dat, dan dan is dat ook de ook hele dag zitten, dat is niet goed. Je moet de hele dag scharrelen eigenlijk. En... Um... Ja, mensen denken vaak dat het heel ingewikkeld is. Dat om, om gezond oud te worden ja, dan moet je een heel streng dieet volgen. Je moet drie keer in de week naar de sportschool. Ja. En uh, dat is onmogelijk. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Want je, kunt, je moet eigenlijk kijken naar de dingen die je iedere dag doet. Uh, je gaat iedere dag naar je werk of naar school of wat, wat je ook doet. En dan, nou, daar zit je dan de hele dag. Nou, dat, dat moet je dus slimmer doen. Je moet niet de hele dag gaan zitten. Je kunt ook dus deels staand werken of staand vergaderen Of tijdens de lunchpauze in plaats van weer te gaan zitten. Een lunchwandeling maken. Die, je kunt als je, je heel je patroon van de dag zo is bekijkt Op allerlei punten vaak wel kleine verbeteringen doorvoeren. En als die eenmaal tot je routine behoren, ja, dan komen ze iedere dag terug. En ook al zijn het dan kleine dingetjes. Omdat ze zich iedere dag terugkomen, ja, heeft dat wel langdurige en ook grote ja. effecten. Scharrelen. Je hele ja. leven door scharrelen verder. ja die, die blijven hangen, Eerlijk denk ik. <lacht> De andere route is het ontpillen. Ja. Eigenlijk moet ik ook weer denken aan wat u net zei, Jaap Seidel, van Heel veel dingen die we met medicatie oplossen... zouden we ook met andere voeding al kunnen tackelen. Ja, zeker. En ik denk dat, dat ook uh, wij dat gemeen hebben. Dat idee dat dat veel meer kan. Ja. En ook veel goedkoper is. En ook veel blijere mensen oplevert dan al die medicatie. Ja. Ik heb een tijd voor het uh, tijdschrift Zin heb ik gekeken. van Wat zijn nou pillen die mensen veel slikken als ze ouder worden? Dus maagzuremmen, cholesterolverlagers, slaappillen. En dan is gekeken van wat is nou bekend uit de wetenschappelijke literatuur. Wat je daar zelf aan kan doen met je leefstijl. En dan zijn er heel veel dingen waarvan goed is aangetoond dat dat, dat, dat werkt. Maar... De, de medische reflex, zoals ik dat noem, is als iemand komt met een slaapprobleem... of met een hoog cholesterol of een hoge bloedsuiker... dan zijn er pillen voor de cholesterol, pillen voor de bloedsuiker. En dan kun je de dokters ook niet kwalijk nemen, want ze zijn zo opgeleid. En ze krijgen ook geen onderwijs, niet over voeding, maar ook niet over beweging. Of, eh, en zeker niet... Kijk, in alle richtlijnen voor de huisartsen staat wel als eerste stap... van: nou, het belangrijkste is leefstijladvies. Want als je dat lukt, om iemand te laten stoppen met roken of meer te laten bewegen... dat geeft zoveel gezondheidswinst, veel meer dan dat trouw slikken van die pillen eh, kan brengen. Maar ja, dokters worden er niet in opgeleid. En nee. niet voor betaald om mensen daarin intensief te coachen. Want om dat gedrag te veranderen. Is, is, dat is, dat, daar is meer voor nodig dan alleen goed advies. Hè. Dus mensen weten wel wat ze moeten doen. Maar ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen. En um, ik, ik, ja, je ziet wel dat daar ook uh, veranderingen zijn. Dat, dat leefstijlcoaches. Die komen waarschijnlijk in een in in nieuwe basisverzekering. Waardoor dus ook de huisarts ondersteund wordt. Om mensen intensiever te coachen. Nou dat zijn hele goede ontwikkelingen. Die ja, veel van die... Ouderdomssiekte, waar we nu last van hebben, ja, uh, heel goed kunnen verhelpen. Ja, en dan ik... zou je dus met veel minder pillen toe kunnen. Ik kijk even naar, naar Michiel Vergeer, en Ada de Graaf. Jullie zijn met alle respect al een beetje op leeftijd. Slikken jullie medicatie of niet? Heel weinig, heel weinig zegt meneer Vergeer. Ja. Cholesterolverlagers. Ja, ja. ja, ja. Moet ik u... ik, ik vertaal het even zo. De dokter zei: Je moet het. Ik moet maar afwachten of het gaat helpen. maar oh, okay. nee, Het is preventief. Nou, dat vind ik ook wel een dingetje. Ja. Preventief aan de cholesterolverlagers. Je nou, die, die kunt natuurlijk individuele gevallen zo beoordelen... of dat goed is of niet goed. Maar um, ja, als, je, als je veel beweegt en gezond eet... Ja, dat, dat heeft heel veel effect op je risico op hart- en Veel meer soms ja. dan het verlagen van je cholesterol. Maar ook het verlagen van je cholesterol met zo'n pil. Dat is natuurlijk wel evidence-based medicine. Hè? Dus dat is mm -hmm. wetenschappelijk bewezen geneeskunde. Die pillen die werken wel. Maar vaak is het effect wat je met leefstijl kan bereiken veel groter... En dan, dan pak je ook meer de oorzaak van het probleem aan. Terwijl je met die pillen breng je de getallen wel weer op orde. En dat, dat, dat helpt wel iets. Ja. Maar het lost niet het probleem op. En dat is ook de reden dat je die pillen heel de rest van je leven moet blijven slikken. Maar als ik het hier aan tafel een beetje bespeur, dan is die verandering wordt langzaam ingezet. Maar daar gaan nog wel jaren overheen waarschijnlijk voordat dat echt meer ook in de spreekkamers. Nou ja, als de verzekering door het regen gaan, dan heb je een heleboel bereikt. Ja, dan gaat het snel ja. hè. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar die zijn nog niet zover. Nou, die beginnen wel na te denken. Ja. Die beginnen na te denken, <laughs> zegt u. De wijsheid komt met jaren, zegt ze toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus wat dat betreft gaat dat ook hierop. Roy heeft... Roy heeft juist wat jongere mensen om zich heen staan. Roy. Of ben je inmiddels, zijn er ook nog wel wat, wat, wat volwassenen ja, het, zijn niet, het zijn niet alleen schoolklassen, okay. er zijn ook wel wat gezinnen hier. Ah, onder kijk. meer uit België, daar is het nu uh, paarsvakantie. Um, en Guilaine, ja een sinaasappel, hè? want jullie hebben het over de mentale gezondheid. Een sinaasappel, waarom word je daar zo gelukkig van? De, de, de zure, zure stofjes? Van dat zijn? De geur van de sinaasappel maakt de serotonine aan. Nou, en daar, daar word je dan weer vrolijk van. Nou, dat zijn allemaal van die weetjes, dat leer je hier in, in het museum. Um, hier eventjes de moeder van het Belgische gezin. Wat vinden jullie ervan? Ja, we vinden het mooi. Er is hier heel veel te zien over het lichaam en dat is allemaal mooi uitgepeeld, zodat we dat kunnen zien. En Kwisjes kunnen doen, testen. Dat is echt fijn. Ja, wat, wat, wat vind jij ervan? Uh, he, heel leuk. Ja. Ja, heb je al veel nieuwe dingen geleerd? Ja. Yeah. Wat heb je geleerd? Uh, zoals dat als je je vol, als je een leeftijd zo moet plus doen, normaal. Ah, oh, kijk, je hebt, jullie hebben ook een hele, hele zoektocht, zie ik, met, met vragen erbij. Zijn jullie veel met de gezondheid bezig? Ja, ik wil wel, hè. We, we proberen veel groenten en fruit te eten, te bewegen. We doen allemaal aan sport. En zo zijn we daar wel mee bezig. Ja? Nou, Guilherme, ja, het is een cliché, hè? maar daarom niet minder waar. Je gezondheid is, uh, is belangrijk. Er staat niet voor niets op nummer één. En grappig ook, Frederike Jacobs, kijk ik even naar jou. Uh, België loopt echt wel voorop als het gaat om e health hè? Daar worden de, ook vanuit overheidswegen veel meer met die, met die smart health gewerkt. Klopt, die hebben echt een aantal grote uh, overheidsprogramma's... om ja. digitale zorg te stimuleren, ja. ja. En ook vanuit ziekenhuizen, inderdaad. Dan zijn ze net een stapje verder dan, uh, dan hier, wat dat betreft. Nou, het verschil, er zijn in Nederland ook wel gelukkig een aantal uh, grote programma's... om uh, bijvoorbeeld uh, patiënten inzage te geven in hun dossiers. Dus dat valt eigenlijk ook onder IL ja, Dat ja, ja. je ook digitaal je gegevens kan inzien van je, van je ziekenhuis of van je huisarts. Dus gelukkig komt het in Nederland ook wel steeds meer op gang. En um, als je het hebt over ja, mensen die zelf aan de slag gaan met hun gezondheid... dat hoeft natuurlijk niet door de overheid per nee. se gereguleerd te worden. Dus uh, dat, dat de self service in België... Uh, heb ik niet zo paraat. Ik weet in Nederland 1 op de 5 mensen die houdt iets bij digitaal over zijn gezondheid. Dus het zou best kunnen dat het in België ook uh, leeft. Ook zoiets zal zijn, inderdaad. Via de NOS heeft ook met onze gezondheid te maken. Alle rookruimtes in de horeca moeten binnen twee jaar dicht. Haagse bronnen melden dat staatssecretaris Blokhuis dat straks in de ministerraad gaat voorstellen. En daarmee reageert Blokhuis op een uitspraak van het gerechtshof. In een zaak die door Clean Air Nederland was aangespannen. En daarin zei het Hof dat speciale rookruimtes dicht moeten. Omdat Nederland volgens internationale afspraken maatregelen moet nemen tegen blootstelling van tabaksrook in de publieke ruimte. Tom Voeten is van Clean Air Nederland. Goedemorgen in voeten. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van het besluit wat Blokhuis waarschijnlijk aan de ministerraad gaat uh, voorstellen? Alles dus binnen twee jaar dicht? Nou, Wij zijn om te beginnen heel blij dat de uh, staatssecretaris uh, volledig met ons eens is... dat uh, rookrokken uh, ook moeten verdwijnen in de horeca. Omdat het uh, ja, afdruk doet aan het uh, rookvrijbeleid. Mm -hmm. ja, ik hoorde horecaondernemer, horeca Nederland uh, vandaag zeggen... het betekent in ieder geval twee jaar uitstel. Dus die, die redeneerde net even een andere kant op. Ja, en dat is met name wat, wat wij jammer vinden. De horeca, het rookverband in horeca is al ingevoerd op 1 juli 2008. We zijn nu dus tien jaar verder. Het was al die tijd duidelijk dat rookhokken een tijdelijke voorziening zou zijn. Dus eigenlijk vinden we tien jaar meer dan voldoende. Dus om daar twee jaar nog aan vast te plakken, dat vinden we eigenlijk jammer. Ja, maar ja, goed, het heeft natuurlijk ook te maken even vanuit de ondernemerskant. Hè? Die hebben enorm geïnvesteerd om die rookruimtes uh, te creëren. Wat toen in ieder geval werd gedoogd of werd toegestaan. Dus... Hun frustratie is in die zin misschien wel voorstelbaar, of niet? Uh, dat hangt er maar van de er naar uit. Het is altijd duidelijk geweest dat het een tijdelijke voorziening zou zijn. Dat, daarover is nooit misverstanden ontstaan. Dus uh, ja, uh, dat is eenmaal het nadeel. Als je gaat gedogen, dan menen daar anderen weer recht aan te ontlenen. Mm -hmm. Dus wat ons betreft uh, ja, hadden we ook daar, dat niet moeten gedogen. Nee, maar eigenlijk... dus het is of, dus een beetje een logische situatie, ja. ja, ja. En u zegt over, nu die, die maatregel die Blokhuis waarschijnlijk gaat aankondigen... twee jaar vind ik eigenlijk te lang. Liefst morgen. Uh, het had wat ons betreft uh, nu gelijk mogen zijn, ja. ja. En was dat te realiseren geweest sinds die uitspraak van het Hof? Um, ja, wij hebben natuurlijk uh, regelmatig contacten met, met veel horecaondernemers. En uh, de meesten die, die, die weten dat al. En, uh, ja, het, kijk, het, het is simpelweg het, uh, het openstellen van een deur, het weghalen van, van, een, van, een, van een wandje of een, een bordje. En dan kunnen ze dat ook weer bij het, uh, bij het horeca trekken. Ja, ja. Um, dus ik denk dat in de praktijk... Kijk, er zijn natuurlijk ook ondernemers die daar flink in hebben geïnvesteerd. Mm -hmm. Maar goed, dat is wel eenmaal... Dat hoort bij het, het ondernemerschap. Ja. Tom Voeten is van Clean Air Nederland. Hartelijk dank. Spraakmakers. Ja, op Zuidel opperde nog van het wordt wat met die, met die proef van gele gele gelegaliseerde wiet. Want als er ook geen rookruimtes meer zijn... Ja, hoe ga je dat doen dan? Ja, de coffeeshops hebben wel een dilemma, denk Ja, ik. dat ja. denk ik wel. Want dat zou dus betekenen dat alles in de horeca inderdaad uh, dicht moet. En dat er nergens meer uh, geïnhaleerd mag worden in die zin. Goed, we hebben het al bijna twee uur over onze gezondheid. Over voeding, over beweging, technologie. Maar, Annas Pekkens, wij zijn nog iets vergeten. Inderdaad. De bovenkamer. Waar je hier het museum beëindigt, namelijk in de hersens. Dat is ook een belangrijke rol, hè? Ja, dat is niet voor niks waar je eindigt, natuurlijk. En ik ben blij uh, dat ik hier mag aansluiten om daar ook iets over te zeggen. Ja. Want de mentale gezondheid, de wijsheid, zoals die genoemd wordt... die met de jaren komt, die kunnen we ook wel een handje helpen. En lichaam en geest hebben met elkaar van doen. Ja. En eigenlijk alle onderwerpen die vanochtend al aan de bod zijn gekomen... in de zin van uh, gewoonte, slechte gewoonte, gedragsverandering... hoe moeilijk dat is, hoe we zeg maar, vanaf de moedermelk al geneigd zijn... om zoet en vet lekker te vinden. Hoe we geneigd zijn om aandacht van anderen belangrijk te vinden... om ze te vergelijken met anderen... Uh, waardering te willen hebben. Zijn allemaal automatische gedragspatronen... waar um, mindfulness kan helpen om je daar bewust van te worden... en daar met wat meer gezond verstand keuzes in te maken... die um, waarschijnlijk behulpzamer zijn dan automatisch te doen... wat je, wat je eigenlijk wordt toe wordt uitgenodigd ja. door je omgeving. Ja. Dat zijn woorden uit de mond van de hoogleraar cognitieve gedragstherapie. Dat zit er al in van de Radboud Universiteit. U noemt die term mindfulness. Ik moet u eerlijk zeggen, op de redactie... Krijgen een paar collega's gelijk jeuk bij de ja. term mindfulness? Want dat is hip. Maar nou, ja, ja, wat hip. doet het nou eigenlijk? Het is al vrij lang onder ons. De eerste onderzoeken die gedaan zijn naar de toepassing van mindfulness en gezondheidszorg dateert van 2000. Dus dat is nu al toch al zo'n 17 jaar. En uh, er is net een grote meta-analyse uitgekomen, zo wordt dat genoemd. Waarbij je verschillende onderzoeken samen neemt om daar betrouwbaardere conclusies uit te trekken. Mm -hmm. En daar waren 141 trials uh, samengevat... bij meer dan 12.000 uh, mensen met psychische aandoeningen in dit geval. Dus dat is toch wel al een aanzienlijke body of evidence... wetenschappelijke evidentie hiervoor... waaruit bleek dat um, mindfulness een, een uh, middelmatig effect heeft. En dat is eigenlijk niet uh, veel anders dan cognitieve gedragstherapie... of andere, en eigenlijk meer dan uh, medicatie in de psychische uh, ja, ja. gezondheid. Dus... Um, ja, het is geen nieuwkomer meer. Nee, maar wat, wat verstaat u onder mindfulness? Ik zie het als heel bewustzijn van het nu, ja. van het nou ja. gedrag. Dat is het. Zoiets. Ja. Ja. En, dat, is... Dat, en dat is nog best lastig. <laughs> ja. oh, er zijn tal van oefeningen en, en trainingen voor. Ja, zeker. Dus bewustzijn van het hier en nu. En bewust worden van je eigen gedachten, van je eigen gevoel... van je eigen lichaam. Wat iets is waar we natuurlijk vaak aan voorbij gaan. Bewust worden van onze eigen automatische neigingen. En het woord zegt het al, die zijn meer automatisch dan bewust... Dat is geen sinecure. Nee. En de onderwerpen waar we vandaag over gehad hebben... rookverslaving, te veel eten, te weinig eten... zijn allemaal dingen die daarmee van doen helemaal. Ja. Maar goed, dan, dan realiseer je het. Hè? Stap twee is natuurlijk om, om echt aan die gedragsverandering te doen. Ja. En hoe komt het dat dat dan kennelijk ook werkt? Nou ja, het, het bewust worden van dit soort um, automatische patronen... creëert ruimte om te kiezen... En het is niet voor niks dat we oefeningen met mensen doen. waarbij we ze stilzetten, als het ware. Ook een mm -hmm. beetje gedwongen stilzetten. Om uh, nou ja, uh, een zitmeditatie te doen van een half uur. Of, waardoor je ruimte creëert om, om dat um, ja, te gaan, um, gaan zien, ja. te gaan opmerken. Is dat met roken ook? Want uh, nou ja, je hoort. Had, doe jij het net? Zei, uh, jij oordeelde even over roken. Dat is makkelijk zeggen voor een niet-roker. Want ja. vaak hoor je uit de mond van rokers. Van, ja, ik weet het, maar ik kan niet anders. Het lukt me gewoon niet. Ja, maar het weten, dat is al vers 1 mm -hmm. natuurlijk. En het niet anders kunnen, ja, dat is iets waar je dan mee moet oefenen. En het gaat ook om verdragen van ongemak. Ja. Weet je, in ons leven, we zijn zo gewend om het allemaal maar plezierig en gemakkelijk te hebben. Dat is ook logisch. Dat is we als mensen natuurlijk allemaal naar. Maar we zijn niet meer zo gewend om ongemak te verdragen. En als je stopt met roken, moet je, moet je die urge, zeg maar die aandrang, die gewoonte doorbreken. Dat is ongemakkelijk. Ja, ja. Dat hoort ook bij mindfulness, juist de, ja, de dingen zijn, die niet leuk zijn, zijn bij accepteren. Ja, zijn wat lastig is in je lijf, in je geest, angst, boosheid, ja, verdriet. Ja. Dingen die we buiten de deur willen houden, maar die ook bij het leven horen, net zoals de rest. Maar hoe kijkt u dan, als ik denk, dan tegen al die, die, die body scans en zo aan? Hè? Alles wat ook in de toekomst wat je wil weten. Want dat heeft natuurlijk allemaal met maakbaarheid te maken. En juist tegenslagziektes willen voorkomen. Ja, en niet alles is te voorkomen. Een hoop wel. En ik denk dat uh, goede leefgewoonten daar veel meer aan kunnen bijdragen... Dan, dan schade proberen te herstellen als het al gebeurd is. Mm -hmm. Maar uh, niet alle ziekten zijn te voorkomen. En ook veroudering is niet te voorkomen. En uh, het werd net al gezegd... Uh, mensen leren zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Of dat nou in hun leefomgeving is, of dat dat zichzelf betreft... hoort ook bij uh, mindfulness. Ja, is het, voor mijn gevoel is er ook een wildgroei aan, aan uh, mindfulness trainers trainingen. Omdat het uh, hip klinkt en het ja. inderdaad uh, het werkt ja, ja. weer even terug. Maar het is, is daar ook niet een, een keurmerk voor, voor nodig ja. zoals we het net over Zeker. al die apps hadden? Zeker. Ik moest eraan denken toen we het over die apps hadden. Uh, want ook bij Mindfulness is het belangrijk om goede trainer ja. uh, te zoeken. Er is een beroepsvereniging voor mindfulness, mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen. Die hebben een website waar je gewoon kunt kijken wie de goed gekwalificeerde trainers zijn. En uh, dat zijn ook criteria die internationaal mag, uh, overeengekomen zijn. Dus dat zou ik zeker aanraden als je een cursus zoekt. Om, uh, om een cursus te zoeken bij iemand die daarvoor ook uh, geaccrediteerd is. Heeft u er zelf veel aan? Doet u het zelf veel? Ja, ja. Ik, ik ben daar natuurlijk al een paar jaar mee bezig. Hm. En uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, nou van al mijn automatische neigingen verlost ben. Integendeel, tegendeel. <lacht> Misschien ben ik. Maar je maar bent er je wel heel bewust van wat dat ze er is van geworden. Ja, precies. Nou, ja. dat is ook al wat. Ja. En um, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen valkuil en stokpaardjes. En dat is ook niet iets wat je er zomaar uitkrijgt. Maar het, het, ik denk wel dat het verzacht. Dat je flexibeler wordt. Dat je meer verschillende manieren van omgaan met situaties tot je hmm. beschikking hebt. Dat je wat meer ook accepteert de lastige dingen. En uh, laat zijn dat je niet overal op reageert. Ja. En, uh, dus ja. Want dat dacht ik wel met, het, met David van Bodegom. Als je het hebt over ouderen, dan moet je op latere leeftijd... zou je de boel nog drastisch om kunnen gooien... om het wat aangenamer en fitter oud te worden. Dat, dan zou dat wellicht kunnen helpen om er meer... Dan ben je er makkelijker toe in staat. Ik dacht dat als je mensen vertelt wat, wat ze moeten doen... dat mensen dat dan gaan doen. Maar dat, dat, dat blijkt toch lastiger dan gedachten. Ik, ik, ik geloof zelf meer dat je in plaats van... Iedere keer als je een chocoladekoekje ziet je tegen jezelf zegt ik mag geen chocoladekoekje. Dat je moet zorgen dat je minder chocoladekoekjes tegenkomt. Dat het, het, het, het, het veranderen van de omgeving. En het, uh, je, je kunt bijna niet ontkomen aan die, die natuurlijke impuls. Ja, het vet en zoet is lekker, zo is het lichaam nou helemaal ontworpen. Maar je kunt wel zorgen dat je minder chocoladekoekjes op de dag tegenkomt. En dat is ook een stuk leuker dan de hele dag tegen jezelf zeggen ik mag geen chocoladekoekje. Ja, en je kunt misschien ook denken ik neem lekker dat ene chocoladekoekje. En dan ga ik ervan genieten. Als ja, en de je, rest je, laat ik liggen. Als, als je, je routine op orde is, dan is het helemaal niet erg om af en toe een chocoladekoekje te eten. Ja. He, dus dat... Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Heel mindful. Ik eet heel mindful een chocoladekoekje. Dat kan dat toch er... ook nog, Rooslikker? Zeker. Ja. ja heel ja. erg. Want wat heb jij nu, je hebt er twee uur nou uh, meegeluisterd. Meegepraat ja. als spraakmaker vandaag. Er zijn allerlei adviezen over de tafel gekomen. Wat, wat je kan helpen. Wat je juist niet moet doen. Hoe je dingen moet benaderen. Hoe je dingen moet lezen. Ga je met een fitter gevoel museum uit? <laughs> of, of heb je het idee van... Ik kapot, ah, dit is mensen, veel te veel. Ja. Nee, uh, ja, nee. <laughs> nee, dat valt wel mee. Um, uh, wat ik wel... Wat ik me echt wel realiseerde net ook, een beetje na zat na, te denken. Met dat gezonde leven, waar we ook best wel veel last van hebben, afgezien van onze eigen impulsen, is natuurlijk inderdaad dat gezondheid ook commercieel is. Dus er zijn allerlei commerciële partijen die ook ons proberen te verleiden met, met, met sexy boekjes, met apps, waar eigenlijk een, een farmaceut achter zit, met dat soort dingen. Dus dan ga, kom je eigenlijk als burger met goede bedoelingen. Euh, je, loop je het risico dat je in die fuik stapt van mensen die gewoon geld in je willen verdienen. Ja. Door jou een pilletje, of een drankje of een poedertje te verkopen. En dat is een mate van bewustzijn. Denk ik, die we echt wel heel erg met z'n allen moeten ontwikkelen. En ja. uh, zeker gezien het feit dat we natuurlijk bedolven worden op de media en, en allerlei uh, uh, Instagrams en weet ik het allemaal niet. Uh, ik denk dat we dat ook heel erg bij onze kinderen moeten doen en heel erg moeten vertellen: luister, het klinkt helemaal te gek. Maar dit is eigenlijk stiekem iemand die jou een drankje wil verkopen. Mm. En, um, en dat moeten we misschien af en toe ook tegen onszelf zeggen. Ja. Dat is wat Bart Wijnalds Wijn, Wijn al zei. In het begin van media hebben we een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Ja, gezondheid, maar, leg het ook, nee, maar gezondheid moet is het geld. Ook bij he? jezelf doen. Het is ja. een industrie. Dus uh, ik denk wel dat we ons daar ook heel erg van bewust moeten zijn. Ja. Nog iets aan toe te voegen, Jaap Seidel? Ja, Ik ben het helemaal eens met, die, uh, met die, oh, dat onderwijs aan kinderen. Die, dat je vroeg moet beginnen voedseleducatie of voedselonderwijs voor alle kinderen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Als kinderen eenmaal kunnen koken en ze kunnen tuinieren, ze weten waar voedsel vandaan komt, dan gaan ze ineens groenten eten. Dus dat zijn echt heel belangrijke ja. dingen die je moet aanleren. Ja. En, en die ja. gaan niet vanzelf. En hier gaan ze al de hele ochtend het lichaam in. Met dank aan de gastvrijheid hier in Corpus. Dus dat begint ook met wat er allemaal in het lichaam bedoelt aan gebeurt In ieder geval aan kennis bij de basisschoolleerlingen. Dat is hier duidelijk te zien. Ik ga jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier en jullie bijdragers. En we gaan naadloos door in één op één, wat ook alles met gezondheid te maken heeft, Ben. Zo is dat, Guillaine. Goedemorgen. Ik praat zo meteen namelijk met de directeur Corporate Affairs bij Philip Morris. Holland. Jullie hadden het al over roken. Er is veel kritiek op dat roken, maatschappelijk debat. En wat is eigenlijk de toekomst van dat roken? Daarover gaat het zo meteen in. Eén op één. NTO Radio 1. De Utrechtse politie heeft gestolen politieuniformen teruggevonden. In het onderzoek stuiten de agenten ook op vuurwapens, explosieven, een gestolen Audi en spullen die door plofkrakers worden gebruikt. Drie mensen zijn aangehouden. Oud-president Park van Zuid-Korea moet 24 jaar de cel in voor machtsmisbruik en corruptie. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze grote bedrijven als Samsung allerlei gunsten beloofde in ruil voor geld... Ouders springen steeds vaker financieel bij wanneer hun kinderen voor het eerst een huis kopen, blijkt uit onderzoek van Independer. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde steun van de ouders nodig. Nu is dat ongeveer twee derde. Oud-president Zuma van Zuid-Afrika heeft duizenden aanhangers voor de rechtbank in Durban nog eens gezegd dat de strafzaak tegen hem aan elkaar hangt van leugens en dat hij onschuldig is. Zuma wordt beschuldigd van corruptie, fraude en witwassen. En dieven richten zich de laatste tijd meer op elektrische auto's. Van januari tot en met maart werden er tachtig gestolen, tegen 31 in die periode vorig jaar. Vooral Toyota's zijn populair. Dankjewel Iselot. Het zon schijnt buiten, maar toch staat het ergens vast in Nederland. Dennis, mooi, van de AWB. Ja, op de A12 bijvoorbeeld. Vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsbergen twee kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog wel een, een dikke tien minuten. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A16. Vanuit Antwerpen naar Breda zorgt tussen Hazeldonk en Knoop het Galder voor drie kilometer file. En de N201 richting Hilversum. Daar staat tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 bij Vinkeveen twee kilometer file in beide richtingen. Ze zijn daar bezig met het rooien van bomen. In beide richtingen heb je ongeveer een kwartier vertraging. En op de N280 van Moesje Klabbach naar Roermond... staat tussen de Duitse grens en Roermond 6 kilometer... en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Roken ligt opnieuw onder vuur. Zeer waarschijnlijk moeten de speciale rookruimtes... in de horeca binnen afzienbare tijd dicht. U hoorde daar net ook al iets over. Ook gaan er nu stemmen op om terrasjes rookvrij te maken. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over nieuw preventiebeleid. En advocaten Benedicte Fiek werkt samen met longarts van De Kanter... en meer dan 35 organisaties aan een zogenoemde artikel 12-procedure... om de tabaksindustrie alsnog te vervolgen voor moord, doodslag... en valsheid in geschriften, nadat het Openbaar Ministerie... eerder besloot niet over te gaan tot vervolging. In de tussentijd klemt de industrie zelf nu ook toe te willen naar een rookvrije wereld. Maar wat bedoelen ze daar dan precies mee? Ze hebben inmiddels een nieuw product, de Icos. Maar is die dan niet slecht? En hoe is de belofte van die rookvrije wereld te rijmen... met de huidige productie van en de marketing rondom de traditionele sigaret? Peter van den Driest, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur Corporate Marketing Affairs... of Corporate Affairs, moet ik zeggen, bij Philip Morris Holland. Wat, wat, wat doe je dan in zo'n functie eigenlijk? Nou ja, daar ben je... Vertegen verantwoordelijk voor de zeg, externe belangenbehartiging van de, van de onderneming. U bent het uithangbord. Dat zou ik het noemen. Op het hoogste niveau. In Nederland. In Nederland. In Nederland. Beschouwt u zichzelf als een moordenaar? Nee. Uh, als iemand die klanten moetwillig de dood injaagt? Nee. Vindt u zichzelf erg geloofwaardig als u zegt dat de wereld uh, rookvrij moet worden... uit de mond van een tabaksfabrikant? Ja. Echt waar? Jazeker. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Waarom maakt u eigenlijk nog sigaretten? Nou ja, er zijn uh, wereldwijd nog ruim een, een miljard rokers... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen dat er in 2025 ook nog ruim een miljard zijn. Ja. Als we dat naar de Nederlandse situatie vertalen... in Nederland heb je nog 3 miljoen rokers, waarvan ja. 2,5 miljoen dagelijks. Ja. Ja, en dat aandeel, zeker van die dagelijkse rokers... dat is de laatste jaren gewoon stabiel gebleven. Dus er is nu eenmaal nog gewoon een grote vraag naar, naar roken. Er roken nog heel veel mensen. Ja, maar die sigaretten zijn hartstikke dodelijk. Ja, en daarom zijn we dus als bedrijf ook vol aan het inzetten op innovatieve, rookloze alternatieven. Ja. Um, het... daar, daar komen we zo meteen over te ja. spreken. Maar toch even nog over die traditionele sigaret. Want als je nou weet dat een sigaret dodelijk is... waarom maak je hem dan nog? Maar even los van de vraag in de markt. Nou, wat ik, wat ik aangeef, die behoefte is er nou eenmaal. Als wij daar nu mee zouden stoppen, dan uh, komt dat de volksgezondheid absoluut uh, niet ten goede. Want dan, heb je, nou ja, dan is het de concurrentie die in dat, uh, in dat gat duikt. Dan zou je eigenlijk uh, natuurlijk een enorme uh, zwarte markt zou je, zou je krijgen. Ja. Dus het, uh, het is, we kunnen niet uh, van de vloer op zolder springen. Dat hele proces dat moet geleidelijk gaan. Er is, zoals ik aangaf, nou eenmaal nog steeds een hele grote groep mensen die blijft roken. Ja. Ja. Ondanks het maar euh... u bent zelf verantwoordelijk voor de producten die u maakt, toch? Precies. En nu zijn we, producten die dodelijk zijn. Ja, En daardoor zijn we ons dus nu vol aan het, uh, aan het focussen. Helemaal aan het richten op een portfolio van rookvrije, uh, ja. rookloze alternatieven. Ja. Die een veel betere keuze zijn dan het, uh, dan het doorroken. Maar in de tussentijd maakt u die sigaretten nog steeds wel. Ja, en, en wat ons betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan. Maar dat kunnen wij niet alleen. Uh, maar het is nee. absoluut onze, onze ambitie ja. om zo snel mogelijk die traditionele sigaret te vervangen door rookloze alternatieven. Maar in de tussentijd maakt u hem nog wel, terwijl u weet dat het hartstikke dodelijk is. Is. Dus als de samenleving nou zou vragen om Kali zou u dat dan ook gaan produceren? Nee. Waarom dan wel sigaretten? Omdat wij sigarettenproducent zijn. Die zelf met een enorm transformatieproces bezig is. Ja. Zodat die traditionele sigaret zo snel mogelijk tot het verleden kan gaan behoren. Ja, maar hij is wel hartstikke dodelijk. U schrijft dat zelf op die pakjes. Nou, dat schrijven wij er niet zelf op. Dat zegt, dat, dat zegt de overheid. Maar dat is absoluut waar. De beste optie is ook om natuurlijk gewoon te stoppen met roken. Dus heel, heel veel, veel mensen helemaal nou niet. vooral geen sigaretten meer kopen. Nou, de, uh, wat, wat wij zeggen is dat uh, je veel beter... nu zijn er betere keuzes, betere alternatieven op de markt... Ja. Voor de beste optie is om te stoppen met roken. Ja. Veel rokers doen dat uiteindelijk niet. Hè? Ja. In Nederland praten we nog steeds over 3 miljoen rokers. Ja. Die zijn gebaat bij betere alternatieven. Maar elk half uur sterft er iemand aan de gevolgen van roken in dit land. Jaarlijks 20.000. Ja, dus dat is... Uh, uh, dat komt door uw sigaretten. Dat komt, uh, dat komt door onze sigaretten. Uiteindelijk, uh, daar heeft het openbaar ministerie zich natuurlijk ook heel uitgebreid over, gebo over gebogen. Ja. Uh, het ja, is de openbaar ministerie heeft gezegd: uh, de wet verbiedt niet dat je tabak mag verkopen, uh, kortweg gezegd. En dus uh, uh, gaan we niet over tot vervolging, toch? Nou, het OM heeft ook uh, heel duidelijk aangegeven dat, ja, het is een ontzettend schadelijk product. Maar uiteindelijk is het niet de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dus de fabrikant is de fabrikant dus niet verantwoordelijk voor het gedrag van de, van de consument. Nee, maar de fabrikant heeft wel een eigen verantwoordelijkheid. U zegt net zelf, uh, hè, wij kijken ook naar de toekomst. U hebt in eerdere uh, uitlatingen wel eens gezegd... wij zijn ook een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Hè? Wij, wij, wij voelen ons maatschappelijk betrokken, toch? Klopt allemaal toch, of niet? Ja, vandaar dus ook absoluut die focus op uh, innovatieve rookloze producten. Ja? Als u maar even toestaat. Dus dat gaat dus om producten waarbij tabak niet wordt verbrand... maar wordt ja. verwarmd. Dat is die I-Cost. I quit original smoking. Ja, ordinary of ordinary, ordinary smoking. Dat is een term die, die niet van ons komt, maar die de lading wel dekt. Ja. Maar er zit nog steeds tabak in. Er zit nog steeds tabak in. En tabak is kankerverwekkend. Um, dat, dat hangt er helemaal van af op wat voor manier die tabak uh, uh, gebruikt wordt. Het maar tabak krijg om, je dan toch ook in die, met dat nieuwe ding binnen? De, de, de, de schadelijkheid van tabak, die zit hem primair in de verbranding. Ja. Dus als je die verbranding kan, uh, kan weghalen. Ja. En dat doen we dus in plaats van dat producten waarbij tabak verbrand wordt. Dat ja. die verwarmd worden. Ja. Nou, het nou, wordt niet meer 600 dan over, graden, maar het wordt 350 graden. Als je het dan over eikels hebt, dan zie je dat de eh, schadelijke stoffen... in de damp die wordt, eikels, door eikels wordt geproduceerd... gemiddeld zeg, met 90% afnemen ja. ten opzichte van die schadelijke stoffen in sigaretten. Maar ook. er zit nog steeds tabak in. Er zit nog steeds bak in. En er zit ook nicotine in. Er zit ook nicotine in. En klopt. nicotine is verslavend. Nicotine is verslavend, maar nicotine is nou niet de oorzaak... van aan roken gerelateerde ziektes. Nou, nicotine is, uh, zorgt voor een verhoogde bloeddruk... waardoor er schade ontstaat aan je bloedvaten. Uh, het kan leiden tot hart- en vaatziekten, tot uh, beroertes... Uh, uh, aderverkalking, uh, etalagebenen. Uh, benen waar de zuurstof niet meer goed door het, uh, het been loopt. Nou, er, staat, er is toch zeg, brede wetenschappelijke consensus over het feit... dat zeg, de hoeveelheid nicotine die je tot je neemt als je dus tabak gebruikt... die is op zich, dat is verslavend... maar dat is niet heel schadelijk voor de meeste groepen in de bevolking. Dus maar, als je inderdaad last hebt van een hoge bloeddruk... dan moet je vooral geen nicotine gebruiken. Nee, maar maar dat het, is het, zit echt, nicotine. het probleem Het probleem zit hem echt in die verbranding. Dus als je die verbranding kan, kan, kan weghalen... Ja. dan kan dat echt de schade door te, tabaksgebruik ontzettend verminderen. Maar er is ook allerlei andere internationaal onderzoek, het RIVM doet op dit moment trouwens onderzoek naar, ja. naar die ICOS, komt binnenkort met de resultaten, maar andere uh, wetenschappelijke instanties zijn ze al vooruit gegaan en met name in de anglo-saxische wereld is er heel veel kritiek op dat ding, namelijk er zit dus nog steeds nicotine in, is dus verslavend, dus de bedoeling is toch dat je verslaafd raakt en vaker dat ding uh, gaat gebruiken uh, en uh, nicotine is gewoon hartstikke slecht voor de volksgezondheid en uh, laat staan dat er ook nog tabak in zit. Waarom, waarom maakt u niet iets zonder nicotine en zonder tabak? Omdat je uiteindelijk... Hè, we moeten wel realistisch blijven. Er zijn op dit moment nog drie uh, nog miljoen rokers... Ondanks al die tabaksontmoedigingsmaatregelen die toch redelijk op elkaar worden, ge worden gestapeld. Ja. Veel van die mensen die blijven dus roken, uiteindelijk, die zijn gebaat en die vragen ook om betere, minder, minder schadelijke alternatieven. En, daar, en daarvoor zien wij in. En wat maar is het, is minder het is niet uh, uh, zonder schade. Het is geen gezond product. Het beste is om te stoppen met roken. Maar waarom, maar dit gaat is in u, waarom zet u dan dan.? veel in... minder schadelijk dan producten waarbij, waarbij uh, uh, uh, uh, verbranding plaatsvindt. Maar u kunt ook maar zeggen, ik, wij, wij, als wij onze opdracht om de wereld rookvrij te maken, dan nemen we die buitengewoon serieus en dan gaan we op de markt een product zetten dat iedereen van het roken afheldt. Nou, het gaat uiteindelijk, ja, maar dat doen we ook. Want er ontstaat dus geen rook, maar een damp. Het gaat maar eruit... dat is een semantische discussie. Wat is, want ik heb ook zoals iemand met zo'n ding gezien. Er komt een behoorlijke hoeveelheid damp uit. Er komt, er komt een damp uit. Die damp die gaat niet in je kleren zitten. Die blijft niet hangen. Dus het is een beter alternatief voor jezelf. Maar, maar nogmaals, je er zit wel nicotine in. En er zit tabak in. Ja, die had ook iets maar, kunnen maar, uitvinden maar dat waar nodig. dat allemaal niet in zit. Kijk, hoe kan je uiteindelijk die schade van, van volksgezondheid. Ook op zeg, populatieniveau. Hoe kan je die nou echt beperken? Ja. Dan heb je enerzijds een minder schadelijk product nodig? Maar anderzijds moet dat product natuurlijk wel een acceptabel alternatief voor die consument zijn. En daar speelt die nicotine natuurlijk een hele belangrijke rol. Dus als je uiteindelijk, als we ervan uitgaan, en ik hoop dat u het daarmee eens bent... een nicotinevrije samenleving, die gaan we echt niet voor elkaar krijgen. Waarom no, niet? Dus als je dan, omdat, no, er, omdat, omdat die behoefte ernaar uit, de, de, de, de, die behoefte die is er niet eenmaal. Dus als je ja. manieren kan bedenken, en dat zijn producten die we nu op de markt aan het brengen zijn... we horen ook elektronische sigaretten bij, waarbij dus wel nicotine tot je wordt genomen maar waarbij geen verbranding plaatsvindt... dan kan je de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik ontzettend beperken. Maar als u toch mensen echt van een verslaving af zou willen helpen... dan stop je er toch geen nicotine meer in? Maar uiteindelijk is die, die, die, die, die behoefte die is er. Als je er nu geen nicotine meer in stopt... Maar er is ook een behoefte aan te hard rijden. Sommige mensen hebben ook behoefte om te stelen. Ja, waar, het, waar het ons om gaat, is dat er uiteindelijk... een differentiatie in regelgeving moet komen. Dus, dus, en, en dan is... Uh, u haalt bijvoorbeeld de Verenigde Staten aan... Daar heb je de, het uh, agentschap uh, voor voedsel en, en medicijnen. Ja. Nou, die zijn zelf met een uh, heel ik zou zeggen, verstrekkend tabaksontmoedigingsplan gekomen afgelopen jaar. Ja. Daarin wordt inderdaad wordt aangegeven... we moeten kijken of we die nicotine uh, gehaltes kunnen afbouwen... in de traditionele sigaret. Ja. Maar tegelijkertijd moet die beperking absoluut niet bestaan... voor nicotinehoudende producten die minder schadelijk zijn. Maar u hebt het net zelf over tabaksontmoediging en in dat nieuwe ding tabak tabak is de algemene term die daar die daar die daarvoor to, uh, wordt, wordt bedoeld Maar, maar dat betekent toch ontmoediging om het product tabak te gebruiken Nou, ontmoediging om het roken uh, het roken moet absoluut ontmoedigd uh, worden wij uh, uh, geven zelf ook aan de beste optie is gewoon om te stoppen met roken ja. waar wij om vragen is uiteindelijk van wil je zeg die enorme hoeveelheid rokers die er nog is... die, die zouden moeten worden aangemoedigd... als ze ervoor kiezen om te blijven doorroken... om over te stappen op minder schadelijke... Uh, maar nog uh, steeds schadelijk? Een stuk minder schadelijke producten. Maar nog, nog steeds schadelijk? Hoe doe je dat? Daar heeft de overheid dus ook een rol in te vervullen. Want uiteindelijk is het, het draait het om die roker, om die consument... om die te kunnen overstappen... Ja. heeft hij natuurlijk co correcte, accurate informatie nodig... over de voordelen van dit soort producten... Ja. ten opzichte van, van doorroken. Zo... Rook is de grote boosdoener. Maar, ja, maar als u het zo goed voor hebt met de volksgezondheid... waarom gaat u dan geen vruchtensapjes produceren of groentesapjes? Nou, wij zijn, uh, wij zijn een, uh, nu eenmaal een, een bedrijf wat in, de, wat in de tabak zit. Wij denken dat we nu echt... Er is een historische kans om nu uiteindelijk... die, die schadelijke gevolgen van het roken echt aanzienlijk terug te brengen. Omdat er nu technologie, innovatie heeft het mogelijk gemaakt... dat ja. er nu producten op de markt zijn ja. waarbij geen verbranding plaatsvindt. Nee, maar, en die maar, toch een acceptabel alternatief voor de consument vormen. Maar die onderzoeken waarna ik verwees uit de andersactische wereld zeggen... het is nog steeds een scha Product. Nou, wij kijken ook eh, voornamelijk, en dat is heel erg bemoedigend, naar de onderzoeken die zijn uitgevoerd, zegt door overheidslaboratoria, die onder andere bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn. Maar eh, die zijn, zeggen niet het is een gezond product. Die zeggen niet het is een gezond product, nee. maar die geven wel aan. Dat zijn dat is onder andere in de zusterorganisatie van het RIVM, waar u het over heeft in ja. Duitsland. Ja. Dat is uh, uh, niet public, een gezond Public Maar, maar, uh, maar waarom zou je England. een product willen maken dat niet gezond is? Er is, om, omdat, omdat het een utopie is om te denken. Hè, het is Volstrekt niet reëel om te denken. We gaan die rookvrije samenleving 1, 2, 3 voor elkaar brengen. Er maar... zullen altijd mensen zijn die, die, die blijven roken. Dat heeft maar, voor dan voor... Hoeft, maar, de, maar als u zegt we hebben onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. dan kan je ook zeggen. Nou, dan gaan die mensen maar naar de concurrent of naar een ander toe. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid. en we gaan geen, geen rotzooi meer produceren. Nou, wij kunnen dat doen als een van de, van de voornaamste spelers in die tabaksindustrie. Ja. door het compleet radicaal over een andere uh, boeg te gooien. en ons vol te richten op producten die minder schadelijk zijn. Maar, en op ja, die minder schadelijk, maar nog steeds, nogmaals, maar goed, we gaan nu in herhaling vallen, maar ja. met tabak en met nicotine erin. Ja, omdat je uiteindelijk, hoe kan, je die, hoe kan de roker, hè, die heeft een volwaardig alternatief nodig. En daar speelt inderdaad nicotine een belangrijke rol. Ja. Ik moet er wel bij zeggen... Ja, ja, u kunt ook zeggen, we gaan nicotinekou gaan produceren. We helpen mensen actief van het roken af. Maar wij richten ons, wij richten ons niet ook alleen maar op Icos, dus dat is het product... waarbij tabak wordt uh, verbrand, in plaats van verbrand. Ja. Ook, er, is, er, is een, er ook onder andere op elektronische sigaretten... e vaporproducten producten daar zit wel nicotine in. Ja. Daar zit überhaupt geen, uh, geen ja, tabak ook daar in. daar zijn wisselende geluiden Maar rook blijft dat de grote is. boosdoener. Dus ja. Dat, uh, nou ja, goed. Um, de vraag is wel, hoe geloofwaardig is het uit uw mond... Um, met alle respect, dat u de wereld van het roken af wil helpen... als u natuurlijk eerder al de light sigaret op de markt hebt gebracht... die is inmiddels verboden omdat er allemaal kleine gaatjes in de zitten waardoor mensen uiteindelijk nog meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Um, uh, met, met andere woorden, u hebt natuurlijk eerder gezegd... we gaan lichtere producten uh, de markt opsturen... Uh, en, en proberen dat roken wat gezonder te maken. Het tegendeel bleek waar. Nou, wij, uh, u, hoeft, uh, u hoeft mij niet, uh, niet te geloven. Uh, we kunnen het verleden ook niet omdraaien. We moeten naar de toekomst kijken. Dus wij, uh, u refereert net ook aan onafhankelijk onderzoek. Het is natuurlijk van cruciaal belang. Wij kunnen van alles roepen dat dat gewoon door onafhankelijk... door overheidsinstanties gevalideerd en geverifieerd wordt. Daardoor ja. zijn we ook heel blij dat het RIVM nu, uh, nu, onderzoek, uh, nu onderzoek doet. Ja. Wij richten de blik nogmaals vol op de, op de toekomst. Ja, dat hebt u gezegd. Ja. ja, en de vraag is, wat, wat gebeurt er nou? als het RIVM met een heel kritisch rapport komt... en die Icos ook niet zo gezond beschouwt? Nou, dat, uh, dat, uh, dat verwachten wij niet. Maar uiteindelijk is uh, de totaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek... daar zijn we echt sinds 2008 zijn we daar vol zijn we daar mee bezig. Daar zijn we volledig transparant over. Dat kunt u allemaal op onze websites bekijken, et cetera. Ja. Wij hebben daar alle vertrouwen in. Alles wijst in die richting van verminderde schadelijkheid. In de tussentijd produceert u dus nog steeds sigaretten. U zegt, uh, onze bedoeling is om mensen dan op dat nieuwe product te laten overstappen. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, dat is dan een nieuw model richting de toekomst. Een nieuw verdienmodel. Uh, u, u bent tenslotte op de wereld ook om geld te verdienen, toch? als commercieel bedrijf? Absoluut. Um, tegelijkertijd zijn er hele andere delen van de wereld... waar die sigaretten nog steeds massaal worden gerookt... en waar ook de jeugd wordt bereikt met advertenties. Uh, en met, uh, ik, ik las in de Guardian zelfs een verhaal... Uh, dat de sigarettenindustrie zelfs gratis sigaretten uitdeelt aan de jeugd in Indonesië. Nou, Hoe moet ik dat dan daarmee met, met van, dat toekomstperspectief? Van, van dat soort praktijken uh, uh, houden wij ons, uh, ons verre. Um, nou ja, we hebben we... hele strikte marketingcodes. Die gaan vaak nog verder dan zeg, de regelgeving in, uh, in landen die u, uh, die u noemt. Uh, natuurlijk kan ik u niet garanderen dat er ergens wel eens wat misgaat. Wat ik u wel kan garanderen, is dat zodra wij dat zien en zodra dus zeggen we hebben 80.000 werknemers. zodra onze werknemers zich niet aan die strikte codes, aan bestaande wet en regelgeving houden, dan vliegen ze eruit. Maar goed, ik heb hier um, een paar reclamecampagnes voor mijn neus aan, uh, uit andere landen. Uh, en nog niet eens zo heel ver weg ook in Zwitserland bijvoorbeeld, uh, uh, van, van, van, van nog niet zo heel erg lang geleden. Van een rockartiest, een gitarist die in de lucht hangt. Don't be a maybe, be Marlboro. Uh, daaronder, maybe never fell in love, twee jonge mensen, be Marlboro. Een gitariste, jong. Hm. Maybe never wrote a song, be Marlboro. Maybe never reached the top, be Marlboro. Uh, allemaal jonge mensen. Nou, ik denk dat het uh, uh, op dit moment... Uh... Uh, zie je dat binnen dat bedrijf... Hè, en het, is zijn, zijn, het zijn verschillende snelheden... maar is er absoluut die ambitie uitgesproken... om de traditionele sigaret uit te vaseren. Maar, ik zie, Daar, maar, wat, maar hoe moet ik dat dus, dan dus, met die Dus je ziet uitdingen. dus ook dat je... we zijn nu in ruim 30 markten hebben we iCos en Heats op de markt gebracht. Um, tegelijkertijd zijn we natuurlijk wereldwijd actief. Maar dit gaat om de traditionele ja, sigaretten. Dus ondanks, ondanks dat je er pas in een beperkt aantal uh, markten... het nieuwe product hebt gelanceerd... Ja. zie je dat toch bijna de helft... dan zeg al je commerciële, je marketinguitgaven al richting de innovatieve rookloze producten Maar u zegt tegelijkertijd dat u de jeugd niet meer aan het roken wil helpen... en dat je eigenlijk uh, dat alleen maar moet voorbehouden aan volwassenen... die ouder zijn dan 18, die uh, zelfstandig een, uh, een verantwoorde beslissing kunnen nemen. Klopt ook, toch? Uiteindelijk wel. De beste ja. optie is om nooit te gaan roken. Ja. Wij richten ons uh, met onze innovatieve rookloze producten... Ja. uitsluitend op die grote groep mensen die blijft roken. Maar niet in die reclameuitingen. Dat zijn allemaal jonge mensen. Nou, dat zijn die. Uh, die Ook die wil niet zeggen dat ze die minderjarig zijn, puur zijn. Gericht, maar het is wel gericht op jonge mensen. Die zijn, die zijn puur gericht op, uh, uh, op volwassenen. Tegelijkertijd. Maar wel jongvolwassenen. Ja. Tegelijkertijd zijn we nogmaals met die enorme transfer, transformatie bezig. Dus ook zeg een, je commerciële uitgaven in Nederland. Hè? Dat is natuurlijk beperkt wat je überhaupt nog kan doen. Dat, dat, dat beperkt zich voornamelijk tot de tabakspeciaalzaak. Dat is echt de enige plek waar je nog met, met maar je. Maar in andere delen van de wereld uh, niet. Dus als kan, het u serieus zou zijn, hè? dan zou je toch zeggen: we gaan helemaal nergens meer met dit soort campagnes. Uh, nou, de, daar, die, de die markt kant, of? dat wil ik eens dus dat voorbeeld van Nederland halen. Die kant gaan we, gaan we heel hard op. Dus dat ook al die commerciële uitgaven, die zie je echt. Gewoon in een enorme stijgende lijn gaat dat allemaal richting rookloze producten. Maar weet u hoe, hoe jong gemiddeld mensen beginnen met roken? Nou, dat zal, dat, zal, dat zal jong zijn. 17. En van de jeugd gemiddeld 12,8 jaar. Dan kan je toch niet zeggen dat het een succes is... dat we de jeugd niet meer moeten bereiken met die sigaretten, of wel? Nou, wat, uh, als je kijkt naar, uh, naar iCos in landen waar het product al wat, wat langer op de, op de markt is gebracht. Japan is daar een sprekend voorbeeld uh, van. Uh -huh. het, is het eerste land waar we ook zeggen nationale dekking hebben. Daar heb je ongeveer een marktaandeel van 15 in no time opgebouwd. Dus je ziet echt dat die vraag voor dit soort producten er is. Wat je daar ook ziet, is dat het product dus niet aantrekkelijk is voor niet-rokers. Dus ook niet voor jongeren. Het zijn vrijwel uitsluitend. Het zijn inderdaad rokers die uh, minder na Nadelen willen hebben van tabaksgebruik die op dit soort producten overstappen. Dus dat geeft ons maar die campagnes die zijn er nog steeds in dat soort uh, landen in de wereld. En, en, en er staan ook kraampjes, kiosken met, met sigaretten tegenover scholen... op, op, op 10 meter afstand. Nogmaals, wij houden ons aan hele strikte marketingcodes... en waar we ook ter wereld actief zijn, doen we er alles aan... om die roker die ervoor kiest om te blijven roken... over te zetten op rookloze alternatieven. Maar toch we, niet met dit soort campagnes? Dat kan niet van de, van, de, van de ene op andere dag. Maar dus die hele bedrijfsvoering, dus ook je marketinguitgaven... Uh, die worden steeds meer toegespitst op die rookloze alternatieven. Wat ons betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan... die traditionele sigaret. Dat kunnen we niet alleen. We hebben daar nu de juiste producten voor... Ja. De, de consument moet die uiteindelijk accepteren, dat, dat kan, maar dat kan een enorme acceleratie krijgen als die meer informatie over de voordelen van dit soort producten ten opzichte van de traditionele sigaretten krijgen. Zijn we inmiddels ook niet in alle eerlijkheid zover, en je ziet dat ook in de hele discussie over vergroening en rondom Shell, uh, uh, dat dat een oude, ouderwetse industrie is en dat er gewoon geen toekomst meer zit in het verdienmodel? Nou, wij zijn dus juist uh, van een traditioneel tabaksbedrijf... Uh, volledig aan het trans tra transformeren richting een bedrijf... wat ge gericht is op technologie, op, uh, op innovatie. Dus inderdaad, die oude tabaksindustrie... Uh, daar nemen wij nu ook uh, uh, afstand van. En wij zijn helemaal aan het transformeren in een bedrijf... Uh, wat gericht is op, op innovatie... en wat met ja. betere alternatieven voor die roker komt. Ja, maar goed, nogmaals, niet gezond. Een heel stuk minder een, een, een heel maar, stuk minder maar ongezond. Niet, maar niet gezond. Een heel stuk minder ongezond. Maar niet gezond. Maar niet gezond, maar, uiteindelijk... maar dan bent u toch nog steeds bezig om mensen ziek te maken? Maar meneer Kokkelman, laten we, je hoort veel van de anti-tabaksgemeenschap... en die halen dan Australië aan. Dan zeggen ze, kijk, want dat is nou een land... Ja. enorm succesvol met een anti-tabaksbeleid. Nou, ja. elke denkbare ma maatregel... die hebben ze daar al jaren geleden ingevoerd. Ja. Het aantal dagelijkse rokers blijft daar ook stabiel. Dus er zit nou eenmaal een limiet aan wat je... dus zeg maar een klassiek tabaksbeleid kan bereiken. Dus daardoor zeggen wij, ga vooral door met je uh, tabaksbeleid, te, uh, wat, wat ons betreft zeer stringent kan zijn... ten opzichte van traditionele tabaksproducten. Ja. Maar bouw tegelijkertijd ruimte in ja. voor de rol... die innovatieve rookloze producten kunnen spelen... waar dus geen verbranding optreedt... in het terugbrengen van een schadelijke gevolg van tabaksgebruik. U hoort een telefoon. En dat betekent dat we contact hebben zoals elke dag met Dries Roefing. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Roken doe ik niet, maar drinken wel. Ik ben uh, helemaal gek van bepaalde witte wijnsoorten... En ik ben blij dat ik niet op het etiket kan lezen... wat ik daar allemaal van zou kunnen krijgen en hoe ongezond het is. En of ik er etalagebenen van zou kunnen krijgen, dat hoorde ik jou net zeggen. Ja. Maar ik heb op mijn twaalfde jaar ooit een keer een haaltje van een sigaret genomen. En dat vond ik niet lekker. En ik heb daarna ook nooit meer een sigaret aangeraakt. Maar goed, ik heb genoeg meegerookt. Mijn ouders rookten beide wel... En uh, wij hebben jarenlang een zomerhuisje gehad op een camping in Schoorl, En ik kan me nog goed herinneren dat als ze nou op zaterdagavond visite kregen... Uh, nou, dan was ik een jaar of negen of zo en dan moest ik bijvoorbeeld om tien uur naar bed. En dan zaten ze dus met acht of met tien mensen in dat kleine zomerhuisje te roken. Nou, de scheiding tussen de huiskamer en de slaapkamer, dat was een gordijn. Dus alles stond helemaal blauw en daar lag ik in te slapen. Kijk, dat zou je dus je kinderen in deze tijd niet meer aandoen... Verder stond daar ook op die camping een Guus de Jong. Dat was in die jaren vertegenwoordiger bij de firma Nieuwmeijer. Die brachten toen populaire sigarettenmerken op de markt. Zoals ja. Roxy, uh, Camel, uh, Belinda uh, Samson. Ja. en Samson. Uh, en Guus die deed dan uh, de regio Amsterdam. Die reed dus langs de sigarenwinkels. En ik vond het wel interessant om soms met hem mee te rijden. Omdat ook een aantal bekende voetballers... zoals Jackie Zwart, Benny Muller en, en Flinke Vleugel... Ja. die hadden allemaal een sigarenzaak. Ja. En zomers vroeg Guus mij dus of ik op het strand van Schorel... van die grote opblaaskussels in de vorm van een pakje cheque wilde uitdelen. Ja. Dus zaten we ons eerst de hele ochtend bewusteloos te blazen. <lacht> en dan zei hij, Dries, jij bent echt zo'n beachboy... als ja. jij ze nou even uitdeelt. Dus ik heb ooit nog zo'n beetje in het Samson zware cheque ja. promotieteam gezeten. Kijk. Maar nu, veertig jaar later, Sven, ben ik wel blij met het rookverbod in de horeca omdat dat het toch wel wat makkelijker maakt om een aria in een café te brengen. En dat doe ik nog wel eens. Zo is dat. Ongetwijfeld komt het weekend ook weer. Dankjewel Dries. Goed weekend. Uh, werk ze. En uh, we spreken elkaar maandag uh, weer. Um, slotvraag hier aan tafel aan Peter van der Dries. De Director Corporate Affairs bij Philip Morris uh, Holland. Denkt u nou nooit eens stiekem bij uzelf dat roken dat is binnenkort afgelopen. Het is wachten op een totaal verbod. Laten wij nou eens in gezonde producten gaan investeren. Nee, dat uh, wat ik net al aangaf. Uh Roken gaat echt niet tot het verleden behoren, We, uh, wat, uh, waar er een historische kans voor is om al die mensen die toch blijven roken, ja. om uh, die aan te moedigen, om over te stappen op minder schadelijke alternatieven waar dus geen verbranding plaatsvindt. Want in die verbranding, daar ja. zitten de schadelijke stoffen. Dus als je ja. die kan vermijden, dan kan ja. er echt gezondheidswinst geboekt worden. Ja, maar goed, dan kom ik toch weer met die andere waar, uh, onderzoeken waar uh, toch echt wordt gezegd dat het niet alleen gaat om de verbranding, maar dat het ook gaat om de nicotine en de tabak en dat dat echt schadelijk is blijft. Ja, maar en dan bent u toch willens en wetens bezig om een product in de markt te zetten waarvan u weet dat het schadelijk is. Ja, maar wat zou wat zou u nou zelf doen? Je hebt enerzijds heb je een product wat aantoonbaar ontzettend schadelijk is. Ja anderzijds heb je producten waarbij geen verbranding optreedt... Ja. Hè, die in, in alle waarschijnlijkheid veel minder schadelijk zijn... Ja. Ja, dan is het toch logisch dat je, als wij ons daar vol op richten... dat is dan toch een, een, een, een, een keuze die, uh, die, waar men achter zou moeten staan. Ik dank u zeer voor uw komst. U hebt de punten helder gemaakt. Uh, Peter van den Driest, Director Corporate Affairs bij Philip Morris Holland. Wij zitten aan het einde van onze zendtijd. Dat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan de collega's van bnm -Vara bij de Nieuws -BV. En wij melden ons maandag weer. Ik wens u een prettig weekend. Kent. Tot maandag. Sven, toen, nee, Sven toen, toen ik mijn eerste Audi kocht... toen zei mijn vader, nou dat kun je eigenlijk niet maken... dan nou, wat ik in de oorlog allemaal heb meegemaakt. Ik zeg, nou, sorry hoor, ik wist niet dat jaar tijdens de oorlog... zoveel pech had gehad met Duitse auto's. Vertel. En Theo in 1. van, A, van half acht tot half negen. Mangiare. Live vanuit de Kampveerse Toren in Veren is alles Zeeuws wat ter tafel komt. Zeewier, zeevruchten en Oosterschelde kreeft. Luister naar Mandjare Vanavond van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Paula Moderson Becker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid.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 Ga naar huis het boek.nl